Dubbelspion. Een oorspronkelijk luisterspel door Karl Lans. Regie Leon Bovel. U hoort vanavond het achtste deel. Inbraak in de ambassade.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 ...zich schoon van dingen die zijn integriteit bedreigden... ...en hem aan het wankelen konden brengen. Ja, wisten we maar wat er gisteren op die Pentaanse stafbespreking... ...allemaal naar voren is gekomen. In dit verband, hoe dunkt u Quint is ontsnapping uit het bewaringshuis? Wij hebben hem erin gecomploteerd. Niet eruit, kameraad protector. De Pentaanse overheid natuurlijk even min. Dus wie blijft er dan over? Schering. Juist. En wat betekent dat? Dat hij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 Het vervalste bewijzen van Pentaanse afweer. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, en daar, die tussenkop. Is het federaal gouvernement nog wel betrouwbaar? Boezardig. Ik vraag me af hoe ik dat soort lieden onwillens aan eigen zaak dienstbaar zou kunnen maken. <hazardig> Trek je niet aan, liefste, wat die schrijven. Quentus is eruit. Oh, je bent zo enorm knap. Mm? Liefste. Ik heb zo in zorg gezeten gisteravond. Nou, is toch goed afgelopen? Die broers van jou, nou, die zijn wat mans, jongetje. En jij ook, hm? En Wat vrouws bedoel ik? Pas op als er iemand binnenkomt. Ach nee, er komt toch niemand. Nee, gelukkig. Ja, gelukkig. Maar is het gelukkig, Lilé? Hoe bedoel je? Wat heb ik aan deze afweerdienst? 25 agenten voor een land overstroomd door spionnen en saboteurs. Wat gaat er hier om? Berichten en enkele voor de schijn en papier. Papieren bureau, jullie. Nee. Ja, maar president Moklas wil niet meer geld uitbreken. Ja, zorgvuldig ingeblazen door mijn voorganger. Maar ja, vanmiddag zal ik hierin iets gaan veranderen. Moklas is nogal. Rechtlijnig, hè? Mm -hmm. Doet die toch afstand van een idee, zeggen ze. Nee. Primplement, Fanny, Bergenham, we zijn allemaal bij hem aanboden. Vanmiddag. Als het moet, dan zal ik een bom onder zijn voeten laten springen. Ja.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 deden u zoveel als de kabinet vallen, he? maar de vrijheid. Wie regeert in feite de massa? Dus de partijen, dus de senatoren, dus de hele federatie. De Pentaanse pers. Oh. Altijd dan maar iemand centraal regeert. Geen overwegend bezwaar. Zolang er maar pentanen zijn, excellentie. U stelt dat onze pers in handen kan zijn van Skripal? Ik stel dat het er van verdacht veel op lijkt rechtsaf weer moet onderzoeken of bijvoorbeeld de eigenaars van de vrijheid eigenaars zijn of alleen maar stroommannen. Waar ik overigens al vrij zeker van ben. Het blad mikt in zijn artikelen al te opzichtig op gouvernementsambtenaren, wakkert hun rancunes aan en maakt van hen informanten. Al dus put de vrijheid uit de geheimste gouvernementsdossiers. Weet dingen die ze niet weten kan. Zie Quintus. En hier moet u de zaak aanpakken, president Okas.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 Ik ga er even gemakkelijk bij zitten. Hij sloeg heel onpresidentelijk een van zijn lange benen lui over de arm van een fauteuil en zakte onderuit. Dit weer. Hm. De lente komt, Thierry. U wilde mij nog apart spreken, excellentie. Alleen vraag hoe gaat het je familie, de mensen in het noorden. Bij als dit voldoen ze daar nu allemaal hun tijd met jagen. Dat is natuurlijk voldoende, excellentie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 84209. Zo. Niets vergeten van wat je nodig hebt, Jim? Ah, oh, wanneer het enige wat ik nodig heb wanneer het zit hier in mijn hoofd. Voel u wel. Hm? Ja, combinatie. Getalgeheugen. Ja. Is het nog ver, dit Eh, uh, Daar gim. Waar de, die boeren bezig zijn. Oh, de straat opbreken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 U zou de oorzaak kunnen weten, hè. Mm. Ja, maar kijk, ik ben een artiest, hè. Daardoor komt het, voel je wel. Mijn kunst is het openen van sloten en brandkasten. Mm. Ja, niet ruw, hè, maar zacht. Niemand ziet er later iets van, hè. Ja, zo'n zeefkraken en open scheuren. Oh, stijlloos, meneer. Het moet elegant, voel je wel. Mm -hmm. Een zeef is een geheim, meneer. ...mysterieus, hè, als een mooie vrouw. Ja, ja. ja. Of als, als notenschrift voor een muzikant. Ja, Jammer genoeg hebben ze aan mijn kunst geen behoefte. Vanavond wel, Gim. Ja, meneer, u hebt de, de grenscombinaties toch van de werkvrouw... ...die ik u heb al Ja, Gim, ja, ja, ja. Mooi. Het eindcijfer staat vast en uh, het beginstand mijn benadering. Ja. Maar, eh, uh, hoe doen ze? het? ja. Bijvoorbeeld bij geopende stad vergeten de bedienden nogal eens de schaal door te draaien. Mm -hmm. ja, Dit de werkvrouwen poetsen met een soort zuur over de gesloten en de open schaalstanden. Mm -hmm. ja, daar begint het mee. Ja, maar de rest? Ja, de rest. Tabel, meneer. Nogal ingewikkeld voor leek. Het lijkt iets op een uh, logaritmetafel. Mm -hmm. ja.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 Die kwijtschulden die je krijgt. <laughs> De veiligheidsdienst kan wel wat, zoals je ziet, zien. Uh, she... Misschien kan uh, ze ook iets doen aan jouw uh, probleem. Oh, dat zou uh, wel oh. mooi wezen. was ik eens vergeet. Toen kon ik helemaal terug met ik te gaan halen. Ja, sluit, heb ik zo af fabriek. Nee, we hebben in die vijf dagen een erge opstakel moeten opruimen. Namelijk vlak naast de deur waar de kluis is. Ja. Is een wachtofficier. Arnie? Ja. Hoe, hoe heb je die weggekregen? Hm? Je ja. artiest ja, daar. slaat een slag over als je het hoort. Luister, een van mijn werkvrouwen deponeerde een vloeieplaag in ja, met zoiets zouden we misschien de hele kritische blitz kunnen tegenhouden Ja, een paar helikopters met kisten vol en maar strooien. Goh, zit, zit, zit. zo dat kan. Voorzichtig, voorzichtig. In die kiezing. Nou, deze hoek om. Ja. Het is, uh, het is hier wel aardig donker. Ja, geen maand, dat is te beter. En pas op, pas op, val daar niet over. Nee, nee, nee, ik zie ze wel. planken schuin naar boven. Ja, die hebben we ingelegd over het prikkeldraad. Dat ons dak afscheidt van de ambassade. Zo. En nou dat tegenop. Wacht, hoor Operatie safe. Overigens, is het safe? We staan hier al een uur of twee, chef. Hm. Niks gemerkt. Luik? Niet verrendeld. Ja, en wist u dat hun benedendeur met vier sloten is verzekerd? Vijf, bijna niet vijf. De wachtposten, beneden. In het gebouw? Hm? Het is nu uh, 0 uur 15. Ik kan er dadelijk weer een langskomen. Altijd tijdschema nog knop. Ik zal het controleren. Nee, niet leuk openmaken bij niet.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 Eind van seconde. Dan moet hij weer weg. Ja. Hij controleert het gebouw. En de klok controleert hem. Ja. En op de duur doet hij alleen zo rond om een kaart in een prikklok te kunnen steken. Scootiers? Automaten. Ja. Klop je tijd hebben? Haast op de seconde. Mooi. 25 minuten voor hij weer terug. Nee, ik zeg automaten klaar. En nu gaan wij op onze seconde letten. Het lukt, mannen. Voorzichtig eraf. af schoenen uit. Ja, maar tjag, Mooi. En nou allemaal luisteren. Ik ga samen met Giem. Als we er door zijn, luik dicht. Ja. Ja, als we terugkomen, kloppen we drie keer. Zachtjes. Dus een van jullie houdt zijn oor constant op het luik. Mag het ook een ander oor zijn? Zo. Hm. Giem en ik daalden af langs een trapje. Voorzichtig werd het luik boven ons weer gesloten. Wij waren in de ambassade. En nu de weg. Ja. Een groot gebouw. Hier. Deze kant op. Oh ja. Het, het licht hier in de galle is een uh, nadeel. Ja. Nou daarheen. Die gang hier. Oh ja. Ja. Deze deur. Pas op. Ik doe hem open. Het pieppad is vlug. Uh, vlug.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 Daarvoor moest ik triponets kunnen aantonen dat Skripol ze ons had laten steren. Aantonen, ja. Maar hoe? Dit moet het dan zijn, meneer Gerin. Nog een keer sleuteltje omdraaien. Ben je er nog wel zeker van, ging? Alsjeblieft. Open. In tien minuten. Mooi.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 ...pookte er mij iets door het hoofd. Wel, wel, meneer uh, Schering, dat is dan dat, hè? Ja. Uw werk, ging van deze nacht, was vakwerk. Oh, ja, ja, ja. Luister, als u de kracht kunt vinden... ...een paar weken geen, uh, ik zeg, een particulier initiatief te nemen... ...en uit de moeilijkheid blijft... ...dan kan ik u intussen als instructeur invoeren in onze dienst...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 U wel? Scheef zeg je? Ja. Wat voel jij als scheef? Nou die kluis, die was zo groot. Hè? Waarom zo groot? Een licht ging weer op. Ik had het zelf ook aangevoeld. Maar niet de scheef was te groot. De inhoud was te gering. Was de verdere inhoud meneer Schering? De moeite eigenlijk waard. Zie uh, Dat is het.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 Aaron. Man, ik sliep net. Is er een gekomen, hè? Ja, maar anders dan je denkt. Heel anders. Je hebt toch wat je zocht. Jazeker. De negatieven zijn onderweg naar het hoofdkwartier. Maar zeg vooral één ding aan preponets. En hiervan hangt alles af. Het bijkomstige materiaal was gering. Oud nieuws. En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 Martzien was inmiddels overeengekomen. U kunt dit vertrek verlaten. Meneer, ja, mevrouw. vrouw. Je oog ziet er wonderlijk uit, Martzien. Je hebt geweend. Over uw lot, meneer. Ja. U had iets beters verdiend. Maar Skria gaat voor. Naar buiten met ze.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 Nee, Lili, Mijn oorzender was vervangen door een die steeds uitzond. Skripel. Je hebt dus alles gehoord wat je hebt gedaan en gezegd? Ja. Ook mijn gesprek met Moklas. Skripel wist waar Quentis heen ging en waarvoor. Hij is rechtstreeks in de val gelopen daar in Melikor. Dan weet ik het niet meer. Wat ik weet is... dat er alleen een chauffeur met ons is meegestuurd... Dus ook Frans. Waarom? Nou, combineer dit eens met de richting waarin we gaan. De richting van Bernat. Mm -hmm. In de Vago? Er is nog vier uur rijden, Lulee. Nee, straks komen we aan de Ila. Een pontveer. Misschien op de pont? Nee, op de pont. Nee, nee, nee. Daarvoor is het al gebeurd. Je meent dat we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 Zelfs door een muur, als ik daar zin in had. He? Luister, luister. Want onder dat zachte leer zitten neuzen van panzerstaal. Oh, schop hem die hout kapot. Ja, ja, wacht. Ik ga er wel een beetje opzij ja? Als ik wat horizontaal kom, dan heb ik meer ruimte om uit te halen. Ja, ja. Nou, als die bestuurder maar niet tegen een boom donder. Oh, kijk! Pas op je hoofd! Ja. Oh. Ach, op mijn kop heb je, je bezeerd. Kijk, ik sloep al tegen die rand. G rende verschrik over oh, Rente nee, kom. Hij uit de wagen. Hij gaat. Nee, nee. Wacht, wacht. Hij maakt portier los. Let op. De chauffeur stond voor ons. Zijn stiftlantaarn scheen ons in de ogen. Hemzelf zagen we niet. Maar des te de beter het koude glimlicht van een pistool dat hij op ons hield gericht. En ik kom zo.